Mag het niet? Nee, maar dan is het juist leuk, hè? oké, oké, oké, oké. Jeffrey, hoe ga jij het vieren morgen dan? Uh, bij een vriend van me met uh, empanadas. Lekker. En Manolito, jij? Ja, ik ga gewoon lekker onobol eten. Wat ga je doen? Onobol eten. Oké, okay, dan gaan we. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6. 5, 5, 4, 4 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2 1, 1, 1, ja! Yeah. Beste gelukkig wensen jaar. jongens! Beste wensen allemaal! Oh, nou het is goed, goed, het is goed. beste 2, 1, gelukkig, gelukkig nieuwjaar! Doei doei! voor 2026 gelukkig nieuwjaar doei doei 2, doei. 1, doei. En denkt, wat de fuck? Is het al 2026 omdat je dit draait? Uh, nee, dit was de generale repetitie voor morgen. Morgen is het pas over 24 uur in 2026. Door de ABBA en Happy New Year. Een liedje waarvan uh, trouwens Steven die zegt: Doe nou niet, want ik moet er altijd bij janken. Toch wel een beetje veel emotie. Even hey, tellen af naar het nieuwe jaar. Met uh, het beste uit het foutuur... met de nu. René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is.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 Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken Een zingende, de geur van de zee Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken De zon die doorblijft, een vers kopje tijd Een eigen huis, een plek onder de zon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 Dit is Fout en Nieuw. Met de beste hits uit het foute huur. Q-Music. And Love Generation. Tijdens Fouten Nieuw tellen af naar 2026 met de beste hits uit het foute uur. En over 2026 gesproken: Q Music. About the party. the big, big, big One. We gaan wat nieuws doen. Of eigenlijk beter gezegd, we gaan wat groots doen. De grootste foutenparty ooit in de Philipsstadion in Eindhoven... zet alvast de rood omcirkeld in je agenda. Volgend jaar, 20 juni 2026. Kaarten gaan ontzettend hard. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Tip van mijn kant. Um, en als we zeggen groot, bedoelen we ook echt groot. We hebben een mega-line-up geregeld. Op het podium, onder andere Mel C. Hallo, Melcy. De Benga Boys, 3T is erbij. Toybox. Uh, mental Tio Rolf Sanchez Gersper Doel, Marco Schuitmaker uh, K3 is erbij, Chaotic, Damn I, think I Love You En ook de mannen van Chris Cross Amsterdam Zij erbij volgend jaar In het Philips stadion Ik ga ze zo voor je draaien Chris Cross Amsterdam komt eraan Stay Never Leave En eerst Britney Spears It is Sometimes tijdens Fouten nieuw. She was just my type Cross Amsterdam en Stay Never Leave. Tijdens Fouten Nieuw bij Q-Music. Hey, als je nou last hebt van een nachtelijke hongerklop... goed nieuws, want de snackautomaat van Q-Music... is vandaag weer tot de nok toe bijgevuld. Zit van alles in. Allemaal lekkere snackies. En bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat... aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen mag jij gaan bepalen. Dus heb je zin in een snackie? Dan zou ik zeggen, stuur even nu je geluksgetal. Tussen de 81 deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q Music app. De beste hits uit het fout hier. Q music Je luistert naar Fouten Nieuw bij Q-Music. We tellen af naar 2026 met de beste hits uit het Fouten. U de Paris Hilton en Stars Are Blind. We hebben hier op de gang bij Q we hebben een snackautomaat staan. En bij ieder snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Hier komen vaak vragen over. Dat mensen vragen wat voor snacks zitten erin. Kleine, kleine samenvatting. Er zitten uh, chocoladerepen in, maar, zeg maar Twixen, marsen, snickers. Uh, maar ook drinken zitten erin, er, er zitten chips in. Er zitten ook van die gore dingen in met uh, crackers, met spul ertussen, roomkaas. Nou goed, een beetje dat soort dingen. Het zijn geen frituursnacks. Sommige mensen denken: yo, ik wil een frikadel. Nee. Het is dus gewoon zo'n snackautomaat, zwarte kast, glazen ruitje, ijzeren spiralen, zo'n ding. Nou, ik ga snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Klein addertje onder het gras. Want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in de uh, automaat. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Goed, voor het eerste getal ga ik naar Deborah. Ga ik niet naar Deborah, ga ik naar Ilona. Hoi. Hoi, Ilona. Noemde ik jou, ineens Deborah, je bent gewoon Ilona. Ilona, ja. Ja. Uh, jij zit in de late night snackie. Ja, klopt. Want? Uh, nou, ik kom net uit het ziekenhuis zonder partij van de hulp. Dus de, wat, ik had uh, deze troost daar heb voor je, nodig. Daar heb je, oh, waar zeg je, daar heb je gewerkt. Maar, je, je, hè? maar hoezo was je daar dan? Ja, ik heb een complicatie na een operatie. Maar oh. gelukkig is alles goed. Jeemers. Dus ik mocht weer naar huis. Ja, maar als jij midden in de nacht naar het ziekenhuis moet... is het vaak geen goed teken. Nee, klopt. Nee, oh, maar je mag nu gewoon naar huis. Maar heb je veel ja. pijn of zo? Jij hoeft niet uit te wijden over je medisch dossier. Maar ja, ik heb best wel wat pijn. Dat ah, ja. kut. Dat kut. Oké, okay, heb je nu wel pijnstillers? Gaat het een beetje? Ja, dus ik moet even wat eten voordat ik mijn pijnstillers in kan nemen. Oké, oh, oké, okay, okay, heel goed. Ja. Nou, dan gaan we dus voor om wat te eten. Ja. Niet voor drinken. Alright. Nee, maakt niet uit. Oh, nee, oké. Okay, het maakt niet, Als je maar wat wint, zo staat het. ook. Ja. Nou, uh, we gaan gewoon uh, lekker wat invoeren. Ilona, welk getal kan ik ook voor je invoeren? Nummer 29. Nummer 29. Vullen wij in op die. Grote Q-music Snack. Auto. Het is ook mooi dat mensen geven geen krimp. We zaten heel sneaky te lachen hier. Oh, oké. Ilona, je witte zakje gele M&M's. Oh, heerlijk. Altijd goed. Nou, geniet ervan de sterkte, hè. Wat jij. hebt. Ja, dankjewel. Dit nog. Timo. Hallo. Oh, Sorry, er stond nog wat. Er stond nog wat aan. Timo, weet je nog? Zeker, zeker. Oh, ja. Ja, God, van amateur. Timo, um, ja, welk getal kan ik voor jou invoeren? Nummer 46. 46. En, uh, <laughs> en uh, 46, waarom 46? Is dat een uh, speciaal getal voor jou? Of is het gewoon zomaar? Nee, dat kwam ineens me op. Oké, okay, nou, gaan we die lekker invoeren. 46, vullen wij in. Op die grote Key Music Snack-automaat. Ja, wat zou er achter 46 zijn? Zit er überhaupt wat achter? Of is het hier misschien leeg? Valt er helemaal niks in die bak daaronder? Ah, Timo, ik heb goed nieuws voor je, hoor. Jij wint een flesje Fusedy. Heel lekker. Zeker heel lekker. Met de smaak? Ben je er nog benieuwd naar of niet? Eh, uh, ja, ja. zeker. Uh, de, de smaak Peach Hibiscus. Dat, uh, dat klinkt goed. Ik heb geen idee. Ik heb deze nog nooit uit de automaat getrokken. Ik, ik wens je er wel heel veel plezier mee, uh, Timo. <laughs> Dank je wel. Yo. zijn nou u? Eh, uh, Ja. Wil je dat nooit meer doen? Uh, is goed. Oké, okay. oké, okay, Tima. Dat de doe je maar zo. Hoi. Hoi, Annika! Hi! Hi, hallo, je bent de laatste in rij. Tenminste, of doen we doen zo nog een rondje, jongens. Ja, nog een rondje, oké. Okay. Uh, Annika, welk ja. getal kan ik voor jou invoeren? Nummer 12, alsjeblieft. Nummer 12. Gaan wij invoeren. Even kijken. Oh. Ja, volgens mij gaat die. IJzeren Spiraal draaien en valt er inderdaad wat uit. Jij wint, beste Annika, een zakje... Kroki yes. Explosions. Yes! Thai curry, Thai curry. Oh, lekker. Nou, uh, ja, zeker lekker. Sterker nog. Ik zal je wat vertellen, dit is geen grap. Het is de lievelingssnack van Nick Schilder. Ach nou, wat een bofkom ben ik. Ja, was een paar uh, maanden geleden was hij hier te gast... Toen stond hij bij die snackautomaat. Toen heeft hij die eruit getrokken. Hij wil nooit meer wat anders. Thai curry. Explosions. Dat vindt hij heerlijk. Dus uh, daar gaan we jou ook lekker blij mee maken. Nou, dankjewel. Genieten van uh, Annika. Dank je. Jo, doei doei. Doei. doei. Uh, Zometeen nog even een rondje. Leuk. Zometeen nog een rondje snackautomaat. Als je mee wilt spelen, stuur even je geluksgetal... tussen de 1 en de 80 deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q Music app. Ja, ja, ja.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 Dit is Fouten Nieuw. Nothing's gonna stop us now. Ja. We hebben hier op de gangbakje music hebben music een snackautomaat staan. Bij ieder is daar een getal tussen de 1 en de 80. Ik ga snacks weggeven uit die automaat... aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Ik zeg er altijd wel bij, klein alles onder het gras... want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in de automaat. Er vallen wel eens cijfers tussenuit, dus het kan ook zijn... Dat je misgrijpt. Het eerste getal komt uit de koker van Kira. Hallo. Goedenavond. Kira. Hallo. Goedenavond, Kira. Hallo. Goedenavond. Hallo. Wat, uh, wat doe jij zo laat uh, nog wakker? Uh, net thuis van werk. Oh, doe je dan? Oh, de pikker in het magazijn. Oh, ben je ook een beetje verkouden? Een uh, klein beetje. Hoppert een, een beetje. Dat is niet heel erg. Nee. Niet dat je s ochtends wakker wordt dat je een lietje butter eruit moet gooien. De groene af en toe wel. Ja, dat is wel goor. Ja, ik heb dat... ah, Ik zit ook in die periode. Ik heb het ook. Ja, dan word je wakker, weet je, als je helemaal met alles dicht, en dan is het toch lekker om even zo'n roggel uh, in, in de wc te gooien. <lacht> <lacht> nou, goed. Nee, maar het lucht wel op, toch? Ja, dat zeker. en gewoon toch nog aan het werk, ondanks dat je eigenlijk jezelf ook gewoon lekker ziek kan melden. Maar ja, dat heb je niet gedaan. Kira, we gaan lekker spelen voor een heerlijk snackie. Welk getal kan ik voor je invoeren? Nummer 32. 32. Ga ik voor je invoeren op die grote Cube Music Snack. Auto. Oh nee, Jij bent... oh, dit is helemaal niet lekker. Jij zo... Ja, wat over... is dit? Een Waza-cracker of zo? Lekker. Nee, is niet lekker. <laughs> dit, dit is met de Chives, of wat is het? Chives. Nou, dit is een soort roomkaas tussen Twee van die crackers. Je mag als je... Voor mij mag je ook nog een, nog een ander getal. Als je zegt, ik ben er niet blij mee. Maar je... uh, doe maar anders 56. Oh, je bent er ook niet blij mee. <laughs> nee, okay, ik hoor het al, oké. Okay. 56. Gaan we gewoon voor... hey, het kan ook zijn dat achter 56 niks zit, hè? Ja. Nou ja. Winnie Waag, Winnie Wink. Achter 56. Nou, Kira, zit zeker wat. Jij wint een blikje Coca-Cola Zero. Lekker. Gefeliciteerd. dankje Silvana. Ja. Hallo. Hallo. Heb je zin in iets? Zout of zuurs? Zoet zout of zuurs? Iets zuurs. Iets zuurs. Gaan we daarvoor spelen? Iets zuurs. Hebben we wat zuurs in? De... Nou goed, ga even kijken. Welk getal kan ik voor je invoeren? Nummer 16. Nummer 16 gaan wij invoeren. Op die grote Key music snackautomaat. En achter 16 zit... Nou, zuur is het wel. Ja? Ja, zit helemaal niks. Oh, helaas. Ja. Nog, nog eentje? Zullen we nog... Zo, nog uh... Kan ons het hele Einde van het jaar nog eentje. Doe maar een ander getal. Uh, nummer 10. Nummer 10. En achter nummer 10, Even kijken. Of die spiraal gaat draaien. Nee, ja, Ook dit is heel erg zuur. Het is ook niks. Hey. Hey, ja. Nog, e Nog eentje dan. Nog een. Iets, Iets hoger zou ik gaan zitten. Uh, 26. Is je nou een boer? Nee. Oh, zo klonk het. <laughs> wat zei je nou? Wat zijn er? nou? 26? 26. 26. Je wint een between big. Oh. Lekker, hè? Ja. Gabi. Hoi, hoi. Hey, Gabi. Hoi. Jij bent, en dit voelt wel extra speciaal, de allerlaatste van 2025. Die mag meedoen aan de snackautomaat. Hoe voelt dat, oh, Gabi? Dat voelt me wel speciaal. Ja, dat, nou, dat is ook absoluut speciaal. Uh, waarom ben jij wakker dan nog, Gabi? Nou, ik was uh, gewoon een beetje mijn huis mijn keuken op schoonmaken. Zo, midden in de nacht. Ja, ja dat, dat is mijn ding. Ja, maar dat is ook lekker. Vind ik ook, hoor. Snap ik? Ik snap het ook wel. Iedereen snap lekker tukken, ik, en jij even ik. lekker ras. Ja, als, er, als er een wervelwind door dat huis heen... en in 1 januari is heel je huis, begin je lekker met een schoon huis. Ja, zo is het ook. Gabi, we gaan lekker een snackje uit je automaat trekken. Althans, dat hoop ik. Welk getal kan ik voor je invoeren? Ik had 13 uh, gezegd. 13! Nou, gaan we voor 13. En achter 13. <lacht> ja. <lacht> ja, Gabi, zit een heerlijk snackie. Jij wint een zakje Doritos Bits. Ja, lekker. Is heerlijk is dat, van die kleine chipjes dingen. Lekker hoor. Ja. Nou, ga, ben je nog klaar met het huis of niet? Of is het nog niet klaar? Ja, ik ga zelf wel naar bed. Oké, okay, nou slaap lekker voor straks en een fijne jaarwisseling alvast, hè. Ik hoor je Hoi! Dank je. Hey, hoi, hoi. Doei. Hoi. We gaan verder met fouten nieuw. We tellen af naar 2026 met de beste hits uit het Foute Uur van Q-Music.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 Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie. Junior. Dat mag, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, toch, Matten? Junior? Nee, volgens nee, mij. Tegenwoordig is hij dan weer de echte André Hazes of zo, toch? Zo. Dit is fout en nieuw. Of niet? Ja... Als fout. Ja, want... Ja, maar mij... Ja... In... Officieel was dit nog in de tijd dat hij wel junior was, volgens mij. Dit, nou goed, we kunnen er heel lang over door. Maar hij wil nu in ieder geval niet meer junior genoemd worden. Andre Hazes dus en ik leef mijn eigen leven tijdens Nieuw. We tellen af naar het nieuwe jaar. Wat ga je eigenlijk doen met Foutenieuw, Mathis? Uh, ik heb een uh, jacuzzi-feestje. Hè? Huh? Ik ga in de jacuzzi zitten. Nee, dat is niet waar. <laughs> Jij gaat echt in de jacuzzi zitten? Ja, ik zit om twaalf uur zit ik in de jacuzzi. Maar naakt? Nee, nee, nee. nee. Oh. Gewoon met zijn broek. Maar, maar met, met wie dan? Met heel veel met, mensen? Uh, met, met allemaal vrienden. We hebben zeg maar iemand die heeft uh, dit jaar besloten om zijn hele huis af te breken. Uh, en die is zijn eigen huis weer aan het opbouwen. Maar die heeft achter in zijn tuin nog een jacuzzi staan. En oh, daar gaan we gewoon in zitten met oud en nieuw. Wat lachen. En we, we, we geen vuurwerk dus? Uh, nee, we hebben zelf geen vuurwerk. Maar we gaan wel een beetje kijken om... vanuit de jacuzzi natuurlijk. Want er, er vliegt van alles. je woont in Emmen. Ja, we gewoon lekker zitten. Ja, lekker zitten in de jacuzzi. En dan kijken wat er boven Emma allemaal ja. al wordt afgestoken. Ja, en in Emma zijn er genoeg mensen die vuurwerk kopen. Dus uh, dat komt ja. goed. Leuk, leuk. Nou, dat... nee, ja, ik ga... nee, ik had eigenlijk niet zoveel plannen. Ja, ik ben heel saai. Ik hoor iedereen over helemaal dikke feesten en naar de club en zo. Ik ga naar mijn moeder. <laughs> ja, nee, maar mijn moeder. Ach ja, mijn moeder is. Uh... Die... Anders zit ze alleen. Maar die dus... is wel blij dat je komt dan. In. Ja, zeker. Ja. Zeker. Mijn moeder... ja, ik vind het zielig. zo zielig. Van, dan zit zij alleen om 12 uur. Ik denk, nou, ik ga, ga ik naar mijn moeder toe. Dat is toch ook ja, dat is gezellig. Dat is gewoon leuk. Dat is leuk. We gaan even een oliepolletje eten. Niks Kijken maar. we, wie doet de ODA's-conferentie voor ons? Eigenlijk? Ik heb echt geen idee. Is dat niet Peter Pannenkoek? Oh, Peter van een koek. Ja, Peter van den koek. Nou, gaan we die lekker kijken natuurlijk en dan even lekker een bolletje en dan lopen we even de buurt rond, even mijn oude buurt waar ik vroeger woonde, ja. even de oude buurvrouw er even een handje geven. Maar hoeveel oudejaars specials zijn er tegenwoordig al niet? ja weet ik niet. oudejaarsconferentie, we hebben de mindfuck oudejaars special. oh hebt... nog? het is echt verschrikkelijk. oké. Okay. alles verschrikkelijk. <laughs> <laughs> nou ik leuk om dat te kijken. We het wel aan de prijzen, Matt is. <laughs> hey, uh, zo uh, ga jij natuurlijk verder met fouten nieuw. zeker. alleen maar uh, fouten muziek zeker uit uh, het foute uur uiteraard. en we hebben de nachtwedstrijd. ja, leg maar even in één zin uit wat dat precies inhoudt. Uh, in principe gaan we op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Ja. En waar ben je vannacht naar op zoek? Ik ben op zoek naar de persoon die in 2025 de meeste oliebollen heeft gegeven. Oh, dat is uh, goed. Uh, nou, ik heb, heb je dat geteld? Uh, ja, ik zet, een schatting zijn. Nou, dat, heel weinig. Eén, denk ik. Eén? Nou, nee, ik had gisteren twee op. Of drie? Ja, dit is dus een schat. Nee, ik ben gisteren pas begonnen met oliebouw. Ik heb hiervoor wel appelpotten. Dus, um... Als ik het nog een keer vraag, is het er vier of vijf? Denk ik. Nee, het is er drie denk ik. Drie. Ik denk dat het er drie, drie waren. Uh, in heel 2025? Ja misschien, nou ja, misschien ook in januari heb ik misschien ook nog wel een restje op van december van 24. Snap je wat ik bedoel? Maar, ja, ja, ja. ja, nee, ik heb er dit jaar eigenlijk niet zoveel op nog. Maar dat kon nog wel hoor. Ik ga morgen, mijn moeder heeft ingeslagen, het komt helemaal goed. Lekker. Nou, als je uh, ook oliebollen hebt gegeten dit jaar, laat even weten hoeveel het ongeveer je mag gokken. hè? Ja, maar gewoon een schatting. Het hoeft geen extra nou, aantal te zijn, maar hoeveel oliebollen heb je dit jaar uh, gegeten? Laat even weten. Met een berichtje in de Q. Music App. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, loves going to leave. By far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What Load of this headline clips. I stay grounded as the amount's rolling I'm real, I thought I told you I'm real, even on no brute. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you Sounds see. So cool.